Door Megens met het NOS-journaal. De vluchtauto die is gebruikt na de aanslag op het Telegraafgebouw... blijkt te zijn gestolen in Woerden. Dat heeft de Amsterdamse politie bevestigd aan RTV Utrecht. Het gaat vermoedelijk om een Audi die begin maart is gestolen... bij een garage in Woerden. De auto werd gisterochtend uitgebrand teruggevonden... een dag na de aanslag. Dinsdagochtend reed de man met een bestelbusje twee keer in... op de glazen pui van het Telegraafgebouw. Daarna stak hij de wagen in brand en vluchtte in een zwarte Audi. Er is een nieuwe CAO afgesloten voor personeel in de detailhandel... maar de grootste vakbond FNV doet niet mee. De bond noemt de afgesproken loonstijging lachwekkend. Winkelpersoneel van kledingzaken en meubelwinkels... krijgen er vanaf 1 juli 1,03 bij. Dat is veel minder dan de 3,5 die de FNV eiste en ook lager dan de gemiddelde loonstijgingen... die er de laatste tijd in CAO's zijn afgesproken. Volgens werkgeversorganisatie In Retail... staan veel ondernemers er nog slecht voor en is er geen geld om de lonen harder te laten stijgen. Een strenge aanpak van uitkeringsgerechtigden... leidt eerder tot meer fraude dan tot minder, blijkt uit Gronings onderzoek. De meeste uitkeringsgerechtigden houden zich aan de regels... maar als de overheid ze steeds benadert alsof ze een fraudeur zijn... gaan ze uit verontwaardiging makkelijker frauderen. Persoonlijke begeleiding en hulp bij het vinden van werk... geeft een veel beter resultaat. De veertig grootste gemeenten van Nederland... zijn bij elkaar jaarlijks honderdduizenden euro's kwijt... aan het verwijderen van graffiti. Dat blijkt uit onderzoek door NOS op drie. De bedragen per gemeente variëren... van 10.000 euro per jaar in Gouda en Emmen... tot 200.000 euro in Tilburg en Utrecht. Rotterdam zegt zelfs 800.000 euro kwijt te zijn... aan het verwijderen van stickers, posters en graffiti. Het weer, een zonnige dag, droog, vanmiddag 24 tot 28 graden...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 Een, een zeer goede morgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Dat is vandaag zaterdag 23 juni. En op 23 juni is Pieter Jouwse verjaardag. Ja, en hier zit hij. Van hartelijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, geen dank. En wij gaan uh, een aantal dingen doen vandaag. En uh, als eerste spreken wij met, uh, over de Weekmarkt Noord met Roy van Buringen. Daarna komt Marlene Scherps over uh, PvdA Kennemerland. De nieuwe winkel in de Haltestraat uh, Zoet en Zout. Daar gaan we mee praten. En wat doen wij twee uur? Ja, dan gaan we praten met Peter Berghout euh, over de toegang <kijkt> voor gehandicapten euh, op het strand. Uh, een groot plan, u heeft het in de Zwanse krant kunnen lezen. Uh, we praten daarna met, uh, denk ik, de verloskundige praktijk. Nee, uh, het, uh, waarschijnlijk komt het huisconcert. Het zo. Dus uh, ja, er is het nodige gebeurd in de redactieland. Dus uh, uh, de redactie is gedaan door ongeveer iedereen die uh, met Goede antwoord wordt te doen, hè, Pieter? En als je zegt huisorkest, dan praat ik met Onno van Dijk. Juist. En die weet alles van het concert wat morgen bij hem thuis wordt gegeven. En uh, we sluiten af met Marco Termes dan. Ja, het nieuwe, het nieuwe boek: boek. Ja. Het nadeel van de eerlijkheid. Ja, nou, we gaan het horen. Heb je het gelezen? Ik heb een korte samenvatting gelezen en ik heb vanmorgen een hoofdstuk gelezen ervan. Mooi. En het is, ik heb hem gisteren pas gekregen, dus ik moet daar wat meer tijd voor hebben. Okay, okay. De techniek is gedaan door Jacques Joos. Het wordt gedaan door Jacques Jozef Duinmeijer, tevens de regie en de muziekkeuze. Um, de redactie, zoals gezegd, is door iedereen door GMZ gedaan, zo'n beetje. <laughs> Alleen de hoofddelektrici die zat in het buitenland. Maar die doet vandaag de koffie. Nou... En de koffie is weer goed, dus kom allemaal naar Hotel Hooghoed, Kom gezellig. Want het is gezellig hier en zoals altijd. Het is vreselijk gezellig. Ja, oh ja, verjaardag denk ik. Oh. Oh, vlaggetjes. We gaan niet zingen. Nee, dat nee, nee, nee, moet, moet je niet doen. <laughs> Aan tafel zit inmiddels uh, Roy van Buurt. Uh, Roy, wat is er gisteren met jouw fiets gebeurd? Ja, oh, oh, ja alles staat oh, op oh, Facebook. Wat wat ja, ja, ja, dat was uh, denk ik druk in het dorp. En er is heel veel gebeurd in het dorp uh, vannacht. En uh, ik had gewerkt op culinair, En ik wil mijn fiets pakken. En uh, ik kan niet meer trappen. Met uh, ja, trappers erop? Mijn trappers, nou, met trappers is er nog wel op. Maar die is helemaal ingedeukt in mijn fiets. Zo. En het is heel raar, want hij stond gewoon helemaal netjes. Hij is niet omgevallen, want hij stond aan een paal vast. Dus hij zat goed vast. Maar wat er wel is gebeurd, ik weet het niet. Dus dan uh, nou ga, ga ik aangifte doen. en uh, ik ga, moet midden gewoon naar de fietsen maken, want ik heb hem hard nodig. Ja. Dus, uh, nieuwe trappers. Ja, nieuwe trappers, denk ik zomaar. So. Ah ja. Zie je wat er gebeurt in Zandvoort? Ja joh, dat uh, is nou eenmaal zo. Borreltje en dan gaan ze baldadig worden. Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, dat het zo gegaan is. Maar ja, dat is een aanname. Ja, ja dus dat te... is natuurlijk hmm. wel jammer. Want het was gisteren best wel weer gezellig op culinaire... Uh... Zand Bel geweest, Pieter? Nee, nee, nog niet, nog niet, nog niet. Ge geweldig hoor, ik heb de scharrenkoppen nog in mijn zak. Dus, uh. ja, ja. Je kan het beter maar een paar zelf hebben. Ja, toch? Nou, het, uh, gisteren was de opening van de scharrenkoppen, maar deze week was de opening van uh, de weekmarkt op Nieuw-Noord. En dat is dinsdag gebeurd. Ja. Uh, Mede op initiatief van jou. Ja, nee, en, zeker. Uh, Islam, ja. en nog twee mensen? Uh, we zijn met, in totaal met z'n vijven. Het is ontstaan natuurlijk door Islam. Met de, met de ondernemer voor de jaarverkiezingen. Bijna alweer een jaar geleden. En um, die heeft al een tijdje. Met de bewoners van Zandvoort Noord. Nieuwnoord. Uh, de wens om een markt in Zandvoort Nieuw noord te, te krijgen. En eigenlijk na. Na een paar maanden. Zei Islam tegen mij. Maar ook tegen anderen van. Het loopt nog niet lekker. Ik wil het. Maar het staat gewoon stil. En het is zonde. En toen heb ik. Ik en me, mede-organisatoren, waaronder Freya den Boer en Manon en uh, Ali, uh, die is onze, onze marktmeester. Uh, wat, wat zijn die mensen? Wonen die daar in de buurt? Uh, uh, ja, dat zijn mensen die... In, in, buurtbewoners. Buurtbewoners. Okay. We zijn een comité van vijf met ondernemer en buurtbewoners erin. Uh, en we zijn een vrijwilligersteam die die markt voorlopig tot september als pilot aan het organiseren zijn. En toen... Uh, na alles is, het, uh, is, is er na een half jaar die markt uh, toch plaats kunnen vinden dankzij de gemeente Zandvoort. We hebben echt enorm veel hulp gehad van Gerrit Kuipers en Irma Keur om die markt voor elkaar te krijgen. Ook met een agregaat, ook met een marktmeester uit Haarlem die met ons ondersteunt uh, in de ochtend vroeg of alles goed staat. En ja, dat is echt een hele mooie samenwerking geweest. En, uh, en ik ben enorm trots dat we dat met elkaar <coughs> Toch voor elkaar hebben gekregen. En die sfeer die daar afgelopen dinsdag tijdens de opening hing. Ik hoop dat we die door kunnen pakken. Nu is het uh, ongeveer de helft van Zandvoort woont in Noord. Ja. En op de foto zag ik ook wat, wat scootmobielen en zo. En ik begreep ook dat een aantal mensen doordat door ze een scootmobiel hebben. Niet naar de weekmarkt in, in het dorp komen. Ja. Dus die blijven dan uh, echt in Noord. En wat is het assortiment? Het assortiment is verschillend. We proberen natuurlijk wel de vaste dingetjes te hebben... zoals een kaasboer, een, een, een, een viskraam en dergelijke. En, en daarbij willen we iets speciaals gaan doen. Dat het niet alleen maar op de weekmarkt in hier in het centrum lijkt... maar dat ook elke week weer wat wisselends is... zoals bijvoorbeeld de afgelopen week hebben we zeepjes gehad... Eh, kleding eh, en eigenlijk heel veel soorten dingetjes... ook bij cupcakes en zo... Maar het doel is om het een beetje wisselend te houden. Dat mensen echt wel speciaal naar die markt komen. Omdat er ook af en toe wat nieuwere dingetjes tussen zitten. En we hebben als organisatie ook elke week een eigen kraam. Met een soort van aanbieding. Waardoor wij uh, dat kunnen verkopen. En daarvan ook een klein beetje uh, meer kunnen gaan organiseren in Zandvoort Nieuw-Noord. Dat is een beetje het doel daarvan. De, ik zag ook een stukje biologische markt. Ja, dat ook. Uiteindelijk is die Zandvoort... Uh, uh... Een uh, move it, uh, geweest. En nu ja. uh, komt die stukje een beetje bij jullie terug. Ja, die, die, uh, uh, diezelfde kraam is dat. Die op de okay. biologische markt stond. En uh, ja, wel helemaal geweldig. Want dat was wel vraag naar. Wij hebben een Facebookpagina van, ons, van de Weekmarkt in Noord. En daar zijn ook bepaalde wensen gekomen van buurtbewoners. En toen zijn wij rond gaan bellen. De afgelopen week hebben we geen groenteboer gehad. Uh, simpelweg eigenlijk vond de FOMAR dat niet uh, oké okay dat hij er kwam. Maar, ja, dat vindt Albertijn ook. Uh, ja, maar <laughs> uh, ja, en in heel Nederland heb je een markt en daar vind je ook altijd de groenteboer. Maar er heeft toevallig van de week een groenteboer aangemeld en die... Uh, Komt komende week. Oké. Okay. En uh, we zijn alleen nog, als wens hebben we nog een, een, een polier en een speciaalzaak. En uh, er zijn natuurlijk in noord Nieuw Noord heel veel ook dieren aanwezig in huizen en uh, dat is nog even een wens. En dan, uh... Het heeft natuurlijk een groot voordeel, je kan gratis parkeren, zowel in de parkeergarage van de Vomar als het regent. Ja. Ook de buiten gratis parkeren. Zeker. En dat, dat, is, dat is natuurlijk best wel ook mooi. Want de parkeer, parkeerkosten als je een uurtje wil staan is best wel prijzig. Ja. En voor die bewoners in Nieuw-Noord. En ik heb ook mensen gezien die in het centrum wonen. Die ook naar, naar, door, of naar ons toe zijn gekomen te komen op de markt. En ik denk dat we echt wel een, een, een markt in onze handen nu hebben in Nieuw-Noord. Dat echt gaat uh, voortbestaan. Uh, ja, en dan is de vraag hoe we naar die pilot gaan best voortbestaan, want we zijn nu nog een vrijwilligerscomité uh, en um, het is elke dinsdag vanaf 7 uur uh, opbouwen voor ons en dan om uh, 9 uur begint de markt. En het doel is om een stichting te gaan worden. Maar uh, je hebt ook een weekmarkt in het centrum. Uh, ja. die, die wordt door uh, de gemeente georganiseerd. Kan de gemeente dat niet van jou overnemen in september? Nee, die hebben een eigen marktmeester. Dat willen ze niet. Dat willen ze niet? Nee, nee want anders hadden ze wel die markt ook meteen opgezet. Uh... Maar dat is, dat is toch nog vreemd? Omdat je als gemeente uh, wil je iets wil doen voor de bewoners. Ja. Dus je organiseert een weekmarkt in het centrum. Vervolgens geef je steun aan een weekmarkt in Noord en dat wil je niet organiseren? Nee, organiseren wilden ze niet, alleen ondersteunen. Wat daarvan de reden is, hebben we het eerlijk gezegd ook niet door ons enthousiasme ook over gehad. Um, maar ons huidige plan om een stichting te worden willen we met meerwaarde gaan doen. Dat is niet dan alleen een weekmarkt, maar ook meer activiteiten in Nieuw-Noord. En dat Nieuw-Noord ook gewoon bij Zandvoort hoort. En dat er voor de ouderen en kinderen vooral... Uh, ...in samenwerking met alle ondernemers op het pleintje... ...wat meer uh, draagvlak gaat komen... Uh, ...om wat meer uh, te kunnen gaan organiseren voor de buurt. En daar krijgen we echt op dit moment enorm veel uh, steun... Uh, ik las dat je van een, een rommelmarkt of een koffermarkt. Ja, de 30ste, 30, um, 30 juni is er een rommelmarkt in Zandvoort Noord. Er zijn nog enkele plekken voor vrij. Voor 10 euro kunnen mensen staan met hun rommel. Zoals de Koningdagmarkt. Uh, op een kleedje of op een tafeltje. Je mag je allemaal zelf meenemen. Je krijgt 4 uh, meter plekje. En je mag het met dat plekje doen. Wat je wil volgens de regels. En ja, wie kunnen zich aanmelden? Via rommelmarkt apenstaatje gmail.com. En als. Nog, nog een keer? rommelmarkt apenstaatje gmail.com. En anders 06 19 42 70 70. Nog een keer gooi. 06 19 42 70 70. Oké. Okay. Uh, we zijn benieuwd uh, hoe het gaat worden, want er moet een uitbreiding komen. Ja. De start is goed, maar <laughs> er moeten meer stens bij komen. Nog meer, het zou mooi zijn. Alleen de plekken waren al afgelopen of di uh, dinsdag vol. En uh, we moeten gewoon selectief gaan kijken in de toekomst wat er gaat staan. En elke kwalitatief. keer kwalitatief. Maar ook uh, vooral uh, iets speciaals willen brengen naar uh, onze bezoekers. Okay. Roy, wij weten uh, voorlopig genoeg over uh, de ja, weekmarkt. Zeker. De ik uh, hoop jullie daar te zien. Ik kom deze even kijken. Heb ik islam beloofd inmiddels? Nou, leuk. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. Wij gaan gelijk door naar de Huisconcertstichting Studio Anthony. Onno van Dijk. Juist. En zeer goedemorgen. Komt een klein ja. stukje dichterbij. Nou, ik, ik ben <laughs> meestal wel goed te verstaan. Ja. Ja. Dus ten, ten, Kijk even naar Jacques. Jacques van de Knoppen. En, er zullen zandvoorten zijn die zeggen, wie is Onno van Dijk? Even heel kort. Uh, je bent zanger, pedagoog, uh, zangcoach, noem het maar op. Je hebt een opene achtergrond. Uh, ik ben eigenlijk van huis uit barokzanger. Kijk, kijk, ik ben een achterneef van Anton van der Horst, de dirigent van de Bachvereniging. Daar heb ik ook mijn opleiding gehad. Ja. Yep. De, de kooropleiding en uh, ik heb jaren bij de bach gezongen... maar ik ben later naar de opera overgegaan. En daarna heb ik me, mezelf ontdekt uh, via mijn Joodse achtergrond. Ben ik ja, eigenlijk de, de eerste, uh, of de, uh, ja laten we zeggen, de, de beginner geweest... van de heerdische muziek in Amsterdam na de oorlog. En uh, ik heb tien jaar lang een theater gedreven in Amsterdam... En nu woon je alweer enige tijd in Zandvoort, in de Oostparkstraat. Ja, en daar laten wij onze leerlingen laten we daar optreden. Mijn gitarist Wout Agen en ik. En aanstaande zondag dan uh, speelt zowel Wout Agen... Uh, <coughs> Gita, ik zing. En twee leerlingen van Wout die zingen en spelen zelf eigen gemaakte muziek. Maar dit doe je al een enige tijd, altijd de laatste zondag van de maand. Elke laatste Dat je huis openstelt. Ja. ja. En er staan er 20, 25 stoelen. Dus je moet er wel snel bij zijn. Uh, en... Ik heb al reserveringen voor morgen. Kijk. <laughs> en iedereen die binnenkomt krijgt van jou met schulle hand een kop koffie. En in de pauze is er een drankje. Ja, we zijn en, gastvrij. En na afloop staat er een collectebus, daar kan je wat in gooien. Op de om trap. De de... Kosten te besparen, want het is gratis toegang. Ja, we halen dan niet eens de piano-stemmen uit, maar dat is helemaal niet erg. Het is nu. Ja. Het is gewoon heel noodzakelijk dat er, dat er kleine podia zijn voor, voor jonge mensen om aan, aan publiek te wennen, ja. aan microfoons te wennen en dat, dat, ja, dat geven wij. Ik ben er een paar keer bij geweest en ik constateer dat er zangers en zangeressen en gitaarspelers bij waren die toch al vrij gevorderd waren. Ja, ik heb veel beroepsartiesten die, in, in mijn stal. Want een, ja, een goede acteur, een goede predikant, een goede priester, die heeft toch wekelijks spraak en zangles. Ja. Ik heb heel veel burgemeesters, museumdirecteuren, maar ook bijvoorbeeld de zanger van trio bier. Die komt gewoon trouw elke week op, op les en dat, die stem die, die gaat nog steeds vooruit. En Geweldig. het is niet zo dat ze, dat ze zeggen van... Die is, uh, die is over zijn hoogtepunt heen. Nee, nee, nee. nee. nee. Maar de oefening baart kunst ineens. Uh, dat is zo. Het is gewoon belangrijk. Wie, wie heb je nou morgenmiddag? Morgenmiddag... dan hebben we... Uh, Misha Gorgi, uh, dat is een cabaretier. En uh, die... Uh, die schrijft eigen Nederlandse nummers. En morgen doet hij ook wat nummers van Elvis Presley. Met Wout op de gitaar. En dan hebben we Michiel den Beste. Dat is een, die heeft zowel zangles bij mij gehad als gitaarles bij Wout. En die maken samen ja, uh, uh, cd's en dat soort uh, gedoe. Iedere leerling van Wout maakt ook cd's. Maar Want we hebben, we jij, hebben een zing, e jij zingt ook morgen? Ik zing morgen ook, ja. Wat ga je zien? Ik zing de Unchained Melody. Oh my love, my darling, I hunger for your touch. Oké. Okay. En Wouts speelt ook nog. Een... Ja, die heeft een nieuwe gitaar, dus die, uh, die wil zoveel mogelijk spelen. Die heeft uh, een concertgitaar weer uh, gekocht en uh, die moet dus uitgeprobeerd worden. Nou, dan kan die morgen flink te keer Dan gaat die morgen flink te keer, ja. Ja, uh, jullie treden ook samen vaak op in de Protestantse kerk hier in Zandvoort? Ja. En uh, bijvoorbeeld uh, ja, ja, uh, waar, waar men ons vraagt. Ja. We hebben natuurlijk een, uh, een lang verleden als klesmengroep dat we door heel Europa optraden. Dus uh, het is eigenlijk voor ons een beetje, het zijn kleine, kleine, bescheiden ruimtes. Ja. Als je in een carré gestaan hebt en nu uh, in een huiskamer, is toch. Uh, maar het is wel een ambiance. Uh, en, het en, maakt niet uit. En uh, ja, om heel eerlijk te zijn, als je bij jou in de huiskamer komt, een grote huiskamer, dan kijk je allereerst je ogen uit naar wat er allemaal aan de wanden hangt. Nog niet aan het plafond, maar aan de wanden, die hangen vol. En dan kom je in die ambiance... Ja, dan kom je in die ambiance terecht en dat is heel bijzonder. Uh, zeker ook de gastvrijheid die je geeft. Hoe laat begint het morgen? Die het? Om vier uur. Vier uur. Maar Oosterparkstraat 44. Ja, dat is hangt... hierachter. Dat is hierachter ja. ja, met een watertoer. Vlag, vlag uit, en ja. een bordje, de deur is open, kom maar binnen. Ja. En het is gewoon gezellig. Maar ik kom er wel tien minuten eerder. Want vol uh, is vol. Ja, en uh, we zijn ook rolstoelvriendelijk. Yep. Want uh, Danny uit uh, de Protestantse kerk, die komt ook vaak. Danny Ambrozik. Ja, en die wordt dan uh, door de artiesten naar binnen gesleurd. <laughs> <laughs> Want dan moet hij uh, in de gang moet de, de bocht zien te halen. En dat, uh, dat gaat alleen maar met, met mankracht. Maar uh, het, het lukt. Gezellig, gezellig. Uh, en, samengevat, vier uur. 10 minuten eerder komen alsjeblieft. Als je plaats wil reserveren. Dan kan het nog. Dat kan. Dat kan. 23 82 20 320 Nog een keer. 82-20-320. En daar heb je morgen zeker een plekje. En ik kan het iedereen aanraden om bij Onnoven Dijk even langs te gaan. Oosterparkstraat 44 en het is voor we bij jou ook weer te zien, Pieter. Maar ik heb het zo druk als wat. Ja, dat weet ik. Maar ik maar... ben al aantal keer geweest. Maar je me, me kan wel eventjes uitrusten, bij ons. Oh, je ja. Ja. Rustig een uurtje doen. Uh, ik, kan het, ik kan het iedereen aanraden. Ga naar Onne van Dijk toe. En wou het Agen, het, uh, het mooi is een, een, het mooi, een belevenis. Het wordt een mooie belevenis. Meneer van Dijk, ontzettend bedankt voor uw komst. Jullie een hele prettige uitzending. Dankjewel. Dankjewel. Succes. Dag. Stukje en dan stukje en de komende vierde stukje we hebben we het, uh, het huiskamerconcert uh, heel snel gedaan eigenlijk. Maar iedereen weet duidelijk wat er aan de hand is daar. We hebben Marlene Sjerp gevraagd. Uh, die is voorzitter geworden van de PvdA Kennemerland. Welkom. Marlene. Oh, hallo. Uh, hallo. Of, of zie ik dat verkeerd? Ja, dat is niet helemaal goed. Ik ben niet voorzitter geworden van de PvdA Kennemerland. Uh, uh, sinds kort is, uh, is, uh, zijn een aantal gemeenten in Zandvoort en de omgeving, of eigenlijk Haarlem en de omgeving, gefuseerd... Uh, Harlem, bloemdaal Heemsteden en. Uh, Harlem, Heemsteden en. Ik vergeet er een. Zandvoort? En Zandvoort, Zandvoort ja. <laughs> op politiek gebied, eh, de Partij ja. van Arbeid. Ja, van, van de Partij van Arbeid is echt versierd tot een regionale, regionale kader. En uh, ik ben gevraagd of ik daarvoor in bestuur wilde komen zitten, als coördinator voor Zandvoort. Dus ben niet voorzitter? Voorzitter is uh, mevrouw Erika. En ik, uh, ik zit daar nu in uh, en vertegenwoordig uh, de PVDA in Zandvoort daarvoor. Ja, ik was aan het zoeken naar voorzitter, maar dat kon ik niet vinden op de website. Ik zag wel nee. dat jij coördinator uh, ja, in de ja, coördinatrice ja, ja. was van, uh, van ja, Zandvoort en nog op een naam. Wat, wat houdt het werk in, coördinator? Nou, wordt, uh, feitelijk, feitelijk uh, wordt er uh, binnen de regio Zuid-Kermerland dan nu, sinds kort, het is allemaal helemaal heel, heel, heel uh, uh, basaal nog, het moet heel uitgebouwd worden, uh, proberen we uh, de stemmen uh, sterker te maken en proberen we gewoon uh, de PvdA krachtig te maken in deze omgeving. En uh, ik coördineer dan een stuk van de, de regio Zuid-Kermerland toe naar Zandvoort en vice versa. Dus wat er in Zandvoort speelt breng ik daarin en ga kijken hoe dat daar speelt, wat daar speelt, hoe we belangen kunnen, kunnen verstevigen, hoe we dingen samen kunnen brengen en andersom. Zie je, als je zo vergadert met, met de coördinatoren, overeenkomsten waarvan je zegt, nou daar moet de hele, zeg maar een fusie Zandvoort halen, die moet daar wat aan doen aan zo'n item. Uh, nou, wat, uh, ik heb nu twee vergaderingen meegemaakt, twee bestuursvergaderingen, dus allemaal heel erg, erg in het beginstadium natuurlijk. Uh, nou, wat, wat meest opviel was een, uh, in uh, Haarlem, in de gemeente dan, uh, is PvdA gewoon heel sterk vertegenwoordigd. Het is dus een hele grote partij, die hebben heel veel mankracht en uh, nou, wat mij daar opviel is, uh, daar gaan we gebruik van maken. En, uh, uh, zo leefde bij mij het idee... Ik heb toen door Leo Heino, de vorige voorzitter, gevraagd... hier wordt om uh, als lijstduur mee te doen aan de, bij de PvdA. En waar ik ergens... Uh, waar, wat, ik niet, wat ik altijd uh, probleem mee heb, met, op het moment dat de verkiezingen in de buurt komen... dan gaan we campagne voeren, hop, hop, hop, hop... en dat is alles leuk en aardig en mooi en uh, een feest. Uh, bij mij leefde erg, heel, heel, heel erg het idee van... nou. Uh, campagne voeren, doe je niet zes weken voor de verkiezingen. Dat doe je vier jaar. Ja, dat doe je vier jaar. En toevallig leefde dat in Haarlem ook heel erg. Daar zijn ze, hebben ze een plan ontwikkeld voor de permanente campagnes, zoals dat uh, heet. Nou, dat sprak mij ontzettend aan. En dan praat je over dingen als uh, hoe vertaal ik wat wij willen, wat wij goed vinden voor Zandvoort naar naar de mensen toe. Uh, hoe zijn we zichtbaar, uh, hoe zijn we bereikbaar en uh, uh, hoe zijn we wat meer dan een partij die zich alleen in de gemeenteraad laat zien en alleen uh, alleen zich bij deze momenten Verkiezingen, professioneel, nationaal of gemeentebezieningen, in, uh, in zicht komen. Ja, we hebben dat natuurlijk prominent gezien, uh, afgelopen verkiezingen, dat iedereen op het raadhuisplein zich staat te vertegenwoordigen. Ja. Een ja. uh, aantal mensen zegt: van ja, over drie maanden zie je ze niet meer. <lacht> nee. Nou, wij, onze PvdA zie je ook niet op uh, het raadhuisplein. Over, over drie maanden, over zes maanden ook niet. Over een jaar ook niet. Maar we zijn nu wel heel duidelijk op zoek naar, naar manieren, naar richting om ons zichtbaar te maken en ook om uh, te dat nou, is niet alleen zichtbaar, maar ook zorgen dat, dat werkelijk dingen voor elkaar kunnen krijgen. Het eens met je website, want ik zie bij alle partijen dat in de twee maanden voor de verkiezingen de website actueel wordt gemaakt. Ja. En daarna gebeurt er niets meer en dan nee. ligt dat ding drie jaar stil. Nee, nou dat ligt dus heel erg, uh, dat is dus heel belangrijk, dat soort communicatie. Communicatie is, uh, is gewoon het ding dat je naar de ja. burgers doet. Uh, voor, voor de PvdA geldt nu. dat uh, We zijn nu gefuseerd met een regio, uh, regio in de regio. En nu is daar een, een nieuwe website voor in ontwikkeling. De idee wordt nu samengebracht. En daaronder dat is dus PvdA zuid En daaronder komen allemaal tapjes: Zandvoort, Haarlem, Binnen, uh, bloemendaal heemsteden. Op het moment dat die er is, gaan we ook daadwerkelijk daar heel erg veel gebruik van maken en ook die website zichtbaar maken. Maar je kan niet natuurlijk alleen uh, afgaan van de sterke mannen, de ploeg uit Haarlem. Heb je in nee. Zandvoort ook een groep nee. mensen achter je staan? Nou, dus, uh, ik, zit, ik zit nu waar ik zit als uh, coördinator voor, voor Zandvoort is uh, Zuid-Kennemeland. Uh, als je dat uh, drie maanden geleden tegen mij gezegd had, had ik lachend uit mijn bed gevallen. <laughs> But, uh, maar ja, uh, ik, ben, ik ben geen politica natuurlijk. Ik ben kunstenaaris. Ik, ben, uh, ik hou van dingen regelen, dat wel. Maar... Uh, Politiek is, uh, is iets waar ik me wel bezighoud en waar ik vooral een mening over heb. Maar om er actief in bezig te zijn is nooit, nooit een ambitie van mij geweest. Geen, op geen enkele manier. Maar nu wel. Ja. ja <laughs> het kan zo raar lopen in het leven. Maar heb je een ploeg mensen achter je? Ja, nou dat wilde ik zeggen. Daar was ik mee bezig. Uh, ik werd toen gevraagd om, door Leo Heino om uh, lijststuur li te zijn voor de PvdA. En toen kwam ik dus in contact met een ploeg mensen. Die zo zo uh, enthousiast was om er iets goeds van te maken en niet alleen voor nu maar ook voor later uh, voor de komende jaren, jaren. en ik dacht nou oh, hé hey, wacht even, hier, hier kan echt iets gebeuren als wij willen, want PVV PvdA is natuurlijk geen grote partij in Zandvoort dus we, hebben, we hadden bij de vorige, in de vorige gemeenteraad één zetel nu is er weer één waar we overigens heel blij mee zijn want uh, PvdA nationaal ging niet zo uh, erg lekker en uh, die ploeg mensen die daar tegenkwam, nou, dat was uh, hard verwarmen bijna. Ik denk van, hé, hey, uh, ze willen en we gaan ervoor. En uh, ik hoop er echt iets mee te kunnen, anders was ik hier dus niet aan begonnen. Je hebt in ieder geval een uitstekende lijst, Rick. Ik heb een, uh, ja, dat is een van de, van de hele leuke dingen. Maaike, Maaike Kober is de fractievoorzitter natuurlijk. Yep. En... Uh, maar er zijn nog meer mensen van naam. Uh, die in de afgelopen jaren hard hebben meegewerkt aan de Partij van de Arbeid. Uh, Pim Kuiken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Neem dat proberen zeggen. Ik was één leven aan het nadenken. Toen uh, viel hij meer in de, re me de reden. Uh, nemen nu wat mensen afscheid van de, van de partij. Leo, Leo Heijden gaat weg. Uh, Gertone als wethouder neemt afscheid. Oeshie zat uh, in de raad. Die gaat uh, ermee stoppen. En Pim Kuiken was bijzonder raadslid. En die gaat er ook mee stoppen. En er komt dus nu een hele nieuwe ploeg voor in de, voor in de plaats. En die onnamen Nou ja, we hebben Maaike natuurlijk, die is ja, maar... fractievoorzitter. Lisa de Vries is, wordt bijzonder raadslid. Goeie. Dat is een hele goeie. Dat is een hele warme, sterke dame. En uh, nou, ik ben een, uh, nou, we noemen het maar even, voorzitter voor Zandvoort geworden. En, uh, en uh, ja, ik heb er goed vertrouwen in dat gewoon deze, deze nieuwe frisse ploeg, die niet overal, overal een beetje ervaring is. Uh, voor Mike is het ook heel nieuw om de fractie te doen en zo. Maar het grote voordeel van is dat we echt overal met een frisse blik eraan kunnen kijken. En, uh en dat gaan we dus ook zeker doen. Je noemt net een, een paar namen die afscheid nemen. Nemen die compleet afscheid van de PvdA? Of gaan zij, ze blijven lid en zijn nog een soort van schaduwactief? Nee, ze blijven lid en ze blijven ook een soort schaduwactief, zeker. Maar uh, ja, ze hebben zo gezegd uh, hun tijd goed gedaan. Ze, ze hebben echt heel, heel veel goeds in stand gedaan. Neem, neem alleen al Gertone Met, uh, met uh, dingen die hij door de raad heen heeft En de massa ervaring die hij heeft. Ja, je, praat, maar, uh, je praat natuurlijk wel over inderdaad massa's ervaring als je uh, Leo Heino en Gertona. Ja, ja. Het zijn 40 jaar zitten, ja. zijn ze actief geweest geloof ik. En, uh, maar het is ondertussen natuurlijk ook een keer tijd voor nieuw bloed. En uh, ik heb er heel veel vertrouwen in dat we dat, dat, dat de PvdA en daarmee ook Zandvoort heel veel goeds gaat brengen. Als je uh, zegt nieuw bloed, dan kom ik toch weer terug op de basis van de Partij van de Arbeid het Socialisme. Ja, uh, de mannen als uh, Joop den Eil en uh, dat soort mensen. Ja. ik mis dat echte socialisme. Ja, ik ook. Echt, die, die, ja. die opkwamen voor ja. de mensen die het nodig hadden. Ja, ik, ik mis dat ook en uh, naast mij de mensen waarmee we dus nu de boel uh, op de rit proberen te zetten, die missen dat ook en uh, wij als PvdA staan natuurlijk uh, zeker, in Zandvoort is het even een apart van, we staan voor de mensen die het wat zwaarder hebben. Ja. En uh, mensen die het die echt nodig. En mensen die het echt nodig hebben, ja, er, zijn er, er zijn meer dan genoeg in Zandvoort. Uh, we gaan er ook alles aan doen om te, te zien hoe we ze kunnen bereiken. Een van de dingen die we waar we nu naar kijken, wat we willen opzetten, want het is allemaal een beetje primair natuurlijk. En, uh, we, gaan, we zitten heel hard te denken aan een de ombudsman, de ombudsvrouw. Een... Uh, instantie voor de PvdA, waar mensen die echt vastgelopen zijn in de gemeente tegen, tegen de zogenaamde kafka toestanden, waar het voor best wel onbekend is en waar ik zelf in het verleden ook mee te maken gehad heb, uh, om die verder te helpen, om in ieder geval uh, nou, steun te geven en uh, en Dat is dus heel, heel, heel praktisch. Dat is niet direct politiek, maar het is gewoon mensen helpen. En ja, wat dat betreft dus zie ik de PvdA best wel een beetje een soort uh, actiepartij in Zandvoort. Dus niet alleen de gemeenteraad, maar ook dingen eromheen organiseren. Gewoon, uh, je noemde net Joop de dat is dus. Uh, de PvdA Optima Forma. En nou, als we ook iets van iemand mee kunnen nemen in het in huidige politieke klimaat, dan zou ik uh, heel erg blij zijn. Belangrijk is daar wel in dat je bereikbaar bent en vindbaar ja. bent. Ja, ja. Want, uh, kijk, Maaike, die kan ik in een telefoonboek opzoeken. En ja. uh, uh, jij, moet, jij moet ook bereikbaar zijn. Ja. Uh, telefoon, e-mail, noem ja. maar op. Ja. Dat als mensen een vraag hebben, dat ze je kunnen bellen. Ja, is over bereikbaarheid, hè? want ik was vanmorgen even op jullie sites, meerdere PvdA sites, maar ik word toch van de ene uh, plaats naar de andere verwezen. Is er echt een afdeling waarvan je zegt van nu zit ik op kennen land? Uh, nee, die, uh, die is er nog niet. Die is nu. Vandaar de ene, van de naar de andere. Ik kan op dit moment heel lang zoeken, maar in Haarlem. hebben we bestuurslid PR Communicatie, Rimmert. Die is uh, heel hard bezig om dat op te zetten. En op uh, uh, ja, dus basis het moment dat die er is, kunnen we het verder uitbouwen naar de lokale afdelingen. En uh, ja, het idee is echt om het heel zichtbaar te maken, en ook bereikbaar te maken, en transparant te zijn. Want. Uh, uh, wat, wat je veel tegenwoordig hoort in politiek is uh, de geheime afspraak, uh, dingen die binnen gehouden moeten Achterkamers. worden. Achterkamers? En dan denk je van, Jezus Christus, waar gaat het over? Het gaat ja. over iets waar iedereen mee te maken heeft en er ja. mag er niet over gesprekst worden. Nou, dat wil ik uh, in ieder geval zoveel mogelijk... Uh... Wanneer word jij buitengewoon raadslid? Uh, misschien word ik buitengewoon raadslid, dat nee. weet ik toch niet. Het kan? Het kan, ik moet er even over nadenken, want je kan een bepaalde hoeveelheid dingen doen. Je gewoon een ja. maar je kan een bepaald aantal dingen in je, in je leven doen, op, op een bepaald moment. En uh, ik hou me graag op dingen waar, als ik ze doe, doe ik ze graag heel goed. Uh, ik ben natuurlijk ook beeldhouser, ik ben ook klusmedam. Uh, ik ben uh, zangeres en uh, nu ook voorzitter van, of coördinatrice van de PvdA voor Zandvoort. Uh, ik ga het eerst even aankijken hoe ik dit gevuld krijg. Als ik een gaatje over heb, uh, ga ik zeker ook bijzonder raadslid worden. Want er zijn ook werkgroepen waar ik me heel erg voor interesseer. Kunst en cultuur. Dus er worden in, via, in de regio worden ook werkgroepen, commissies uh, geïnitialiseerd. En uh, ja, er zit een aantal bij waar ik ook uh, heel graag uh, een moordje over zou willen doen. Zijn het ook. En eerst zegt ze: Ik ben geen politica. En zo nee. heel langzaam ga jij, douw jij er de richting in van. Uh, kan jij niet gewoon. Uh, Bijzonder oh, ja. dus ik vind het wel grappig dat je hem zo om kan draaien. We zien het binnenkort ja. terug hoor. <laughs> nou ja, kijk, als je mee bezig bent moet je moet je, je inzetten. Waar, waar, waar, waar, waar het voor nodig is, is voor nodig. Achter je rug zit Mike Koper met de duim omhoog van yes! yes. <laughs> Weer één! Goed bezig, Goed bezig. Nou, ik, ja. uh, Wat mij opvalt in dit gesprek, en dat, dat juich ik wel toe, is dat jouw plan, en dat zal waarschijnlijk jullie PvdA plan zijn, dat je meer zichtbaar bent en niet alleen in die, uh, in die drie maanden van tevoren en, en dan over twee jaar weer, over twee jaar weer bij de ja. landelijke visie aanwezig bent. Ik hoor je zeggen, ombudsvrouw of ombudsman instellen, dat je bereikbaar bent voor de mensen. Ja. Ik vind dat wel een heel aardige... Dat is man. maar één van de dingen. Hè. We zijn echt uh, ons heel erg aan het beraden hoe we meer dingen kunnen doen. Noem maar nog eens een paar. Nou, zelfs ik bijvoorbeeld ook te denken aan uh, uh, uh, uh, een klein recyclingprojectje, garageverkoop, gewoon opzetten. Vanuit de gemeente kan je gewoon zorgen dat mensen in plaats van de boel aan de straat zetten, gewoon uh, hun boel... Uh eens een jaar of twee keer per jaar hun boel via georganiseerde site te koop bieden. Ja, stop even, zet er dan wel een bord Partij van de Arbeid bij. Want het gaat toch, <lacht> ook... <lacht> <lacht> <lacht> het gaat toch ook om je PR? <lacht> ik, laat, ik laat wat rode ballonnetjes los. Het gaat dat is, ballonnetjes <lacht> <uit>. <lacht> ja, ja, nee. <lacht> het gaat niet, dat soort dingen ben ik niet zo van. Uh, hier moet het uh, naampje Partij van de Arbeid uh, bij staan. Ik vind het belangrijk dat dat soort dingen gebeurt. Nou, niet eens, en, uh, maar het is jullie initiatief. Het is, we ook nou, het is nu een idee en uh, we, ja. we, gaan mee, we gaan er mee, in. gaan Maar dat bedoel ik van de, de partij van de arbeid uh, wordt niet alleen een partij, als mij ligt het niet alleen Praat een partij de. in de gemeenteraad, maar ook een partij die dingen buiten de gemeenteraad om gaat doen voor dan de mensen. Dan ook zien. Ja, ja, mag ik even. Hey, <lacht> <lacht> ik zit hier net twee weken. <lacht> oh, het, is, het is net begonnen. Nu, <lacht> nu, nu, nu zit ik al hier. Ja, dus uh, het gaat niet nou, helemaal ben je goed. er zeker van we gaan je volgen. Ja, nou, ja, dan dan dat is goed. Het het ja ik ook Ik ben zelf heel benieuwd Maar ik heb, er, uh, ja, ik heb er echt een heel goed gevoel bij Vooral omdat gezien de mensen Die we om me heen hebben die, en, uh, ja, We gaan ons best doen En jullie gaan van ons horen Wees er zeker van Nou ja. ontzettend bedankt voor app Applaus van de fractievoorzitter dus, ja. Misschien dat we daar ook nog even een woordje mee hebben straks. Maar dat uh, gaan we zou zien Altijd goed, ja, ja. Altijd goed. Uh, Marlene bedankt en uh, wij volgen dit toch al op de voet omdat ik uh, uh, wat nu bij jullie gebeurt is bij de VVD gebeurd. En ik proef daar toch in dat meerdere uh, partijen dat gaan doen of moeten gaan doen. Ja. Omdat uh, de, de aanwas uit het dorp, Haarlem is toevallig een sterke uh, ding, in Bloemendaal, in Volenzang is wat minder als een grote gemeente. En samen sta je sterk. Ja, zo is het gewoon. En, uh, wat bedoel ik nou dat meerdere partijen dat gaan nou, doen? de VVD uh, die, die Fuseren al of gedaan, en, uh, nou, als, als groepspartij in, in, ja, ja, in de regio natuurlijk. Ja ja, ja, uh, ja, ja. Okay, wat D66 zal wel volgen, uh, CDA zal wel volgen. Tenminste, dat is mijn. Ja, het daarbij, ja, het is een dus heel simpele achtergrond. Alle partijen hier hebben nauwelijks meer leden. Dat als je een uh, medevergadering houdt. Nou, PvdA heeft er 60. Dat vind ik nou, echt vind uh, dat heel veel. Het is, het, ik vind het niet weinig. Toen ik, ik het getal, ik, ik, getal uh, voor het eerst hoorde, viel het me mee. We ik praat ik, wel van mensen uh, die uh, zich politiek ik, interesseerden. Ik, ik, met het voor uh, alle partijen geldt het weer. Als ik dan even om de, de deur kijk. En ik zie het aantal leden wat moet gaan stemmen. Ja, als er een kandidatenlijst ja. gemaakt moet worden, dan komt iedereen Ja, zo, ver zo verwonderlijk is dat natuurlijk niet. Hè. Je wordt er echt aan alle kanten besloten, mythe tegenwoordig. B uh, binnen de politiek, de ene belofte hier, de ene belofte daar en weet wat allemaal. Uh, ja, waarom zou ik je nog interesseren? En het wordt ja, maar... dus een hele uitdaging om te zorgen dat vind, mensen zich wel gaan interesseren. Ik vind het ik vind beschamend, als ik kijk naar het aantal stemmen wat wordt uitgebracht. En je vergelijkt dat met het aantal leden. Per politieke partij in Zandvoort. Ja, ja, dat is wel nee, nee, maar dat is van alle tijden natuurlijk. Ja. Het, uh, in Zandvoort zijn 60 leden. We hebben geloof ik, als ik uit mijn hoofd 395 uh, stemmen gehad of zo. Dat is 1 op, 1 op 5, 1 op 6, 1 op 4 zelfs. Uh, zo, uh, zo slecht is dat niet natuurlijk, maar uh, uh, het kan beter. En ik hoop ook dat het beter gaat. Het is gewoon tegenwoordig. Uh, het is heel moeilijk om mensen. ...politiek geëngageerd te krijgen. Er uh... was uh, gisteren een reportage op uh, televisie... ...en het ging over Rotterdam. En daar werden wat mensen geïnterviewd... ...en precies wat jij zegt... ...het vertrouwen in de politiek is gewoon weg. Dat is gewoon weg, ja. En dat uh, ging een beetje over het terugbrengen van het bindend referendum. Maar uh, of, of dat dan allemaal weer... Uh, ...het vertrouwen terugbrengt... ...dat moet je dan maar afwachten. Ja. Maar ja, Pieter, je hebt wel gelijk... ...het aantal stemmers of het aantal leden... ...is gewoon laag, maar... Wie is er in Zandvoort nog geïnteresseerd in politiek? Nou, er heeft, wordt er geen er tijd voor gemaakt. Er zijn in Zandvoort heel veel mensen geïnteresseerd in Zandvoort. Ja. Zo is het gewoon. En, maar dan uh, praat je puur, ik ben voor Zandvoort. Ja, en uh, de interesse is er. Het gaat erom uh, om die te vertalen. naar. Uh, maar afgezien van politiek, dat is overal uh, het uh, genootschap Oud-Zandvoort met duizenden leden. Als, die een leden. als die een ledenvergadering houden, dan zitten er misschien 25 mensen totdat er een, een, een diavoorstelling is, dan zit de hele hut vol. Ja, ja dat zijn, ja. Mooi. Dat zijn ja, mooie dat, foto's. Dat, ja. Ja. Ja. Maar bestuurlijk ligt dat dus moeilijk. Ja. Want men wil dan wel meepraten. Het... Ja, maar goed, dat is, dat is met elke vereniging zo. Er zijn actieve leden, er zijn minder actieve leden. Mensen zijn lid of zijn geïnteresseerd. Ja. En... Uh, uh, dat wil niet zeggen dat een nog veel grotere laag van de bevolking van mensen eromheen niet geïnteresseerd is. En ik geloof zeker in Zandvoort dat mensen geïnteresseerd zijn, maar... Uh ik weet het wel zeker, want zoals we zo, zo, tijdens de campagne hebben gezien, er werden zoveel aangesproken van wanneer gaat dit gebeuren, wanneer gaat dat ja. gebeuren. En ze zat altijd achteraan iets van, ja, uh, zal niet, uh, <laughs> ja het zal wel niet, ja nou ja. En dat, is een, dat is een, zijn terechte ja, dat conclusies. en Het zal niet makkelijk zijn om daar uh, iets mee te doen, maar ik ga er heel erg mijn best voor doen om dat uh, transparanter te maken Het ja, dat, dat tweede stuk wat je zegt, hè, het zal wel niet, of het gaat, dat moet je dus weg zien te nemen. Ja, ja. Ja, en het zal nooit in alle gevallen gaan natuurlijk, want je kan het uh, niet iedereen naar de zin maken. Maar uh, je, wat je wel kan doen is dat je er bent voor. Laat zien dat je er bent voor de mensen. En dat is, uh, dat is mijn insteek en niet alleen die van mij, maar van alle actieve leden zoals we nu om ons omheen hebben. En dat ze hem kunnen bereiken. Ja, ja. Ik geef nu mijn telefoonnummer op. Marlene Sherps <laughs> 06 188 oh, 06 oh. 188 188, 188. 688 688 37 37. Ik kan erbij vermelden, niet voor al uw wensen, maar wel voor heel veel. Oké. Okay. Ja? Nog een keer 06 188 688 Ja, komt u bij Marleen en heeft u vragen over Partij van de Arbeid en dergelijke. Ja, of en voor de... Ja. De 7 voor het, het moment. We straks hebben we natuurlijk een ombudsteam uh, waar we mee... Uh... We zijn zeer benieuwd naar het ombudsteam. En mocht ja. je dat geformeerd hebben, kom dan alsjeblieft nog een keer hier langs. Dat ga ik zeker doen. Okay. En dan kom ik ze voorstellen hier. Ja, nee, prima. Ja, juist, met ja, telefoonnummers juist, juist, en website juist. en alles erop en eraan. Ja. En het zal natuurlijk even de enige tijd nodig hebben, maar het gaat er komen gewoon. Oké, okay. bedankt. Dank, Pieter nog veel. Dank, dank voor je komst. Dank ja, jullie ook. Bedankt dat ik er mocht zijn. Ja. Omdat wij wat ruimte hebben, gaan wij de agenda doen, Pieter. Ja. En er is natuurlijk weer van alles te doen, zoals om en, te beginnen. En, uh, natuurlijk te beginnen, nu op het ja, Gasthuisplein. dat is natuurlijk heel bijzonder. Maar uh, als je dan toch tijd hebt, uh, ga dan even naar de take-over. Zandvoers Museum en het Raadhuis van Zandvoort. Van 2 mei tot en met 1 juli. Dat is 1 augustus. Dat is 1 augustus. Het exclusieve domein van Mark Vissen. Ik ben daar donderdagavond even geweest. Ja, het is toch wel heel bijzonder hoor. Als je ziet hoe het oude raadhuis enigszins veranderd is met grind in de kamer van de burgemeester. Die nu verhuisd is naar de nieuwbouw, naar een kamer heeft... De kamer van de wethouders ook helemaal verbouwd zijn. Het uh, tapijt boven in het halletje eruit gesloopt is. <kijkt> Dan denk je, nou, nou, nou, nou. Hoe moeten die mensen terugkomen? <hijkt> hoe moet het meer goed komen ja, ja, maar het is... <hijkt> maar het is uh, hij was er zelf bij donderdag en gaf een, uh, een leuke uitleg. Toch wel interessant om dat allemaal te bekijken. En vooral ook in het museum. Ja, je moet dat uh, toch wel even op de website gaan kijken. Want er zijn diverse dingen die ze doen. Er zijn modeshows, ja. uh, bioscoop, noem maar op. En het is www.vvv.zandvoort.nl Juist. Dat is niet zo moeilijk hè? Nee, dat kan je onthouden. Nou ja, zoals al besproken in, uh, in de inleiding van dit programma is het de culinaire Zandvoort. En dat gaat tot en met zondagavond 9 uur. Ja, en vandaag is de DNRT Racing Day op het circuit Zandvoort. En als de wind goed staat, dan hoort u het. Mooie geluiden zijn het altijd. En volgende week... Ga jij op de fiets? Uh, ik zit weer achter de jurytafel. Dus bij mij mogen ze inschrijven. En dan gaan ze 15 tot 17 kilometer fietsen. Hier in de wijde omgeving. Uh, er is een pechauto die erachteraan rijdt. Dus heb je een lekke band. Dan kan je een huurfiets krijgen. Een pechwagen. Is dat weer uh... Bezemwagen. Weer van de bekende nee, fietswinkel? Dat, dat, niet een, een, nee, niet de... een bezemwagen. Dat is voor iemand die niet meer kan fietsen. Omdat hij te moe is. Maar als je fiets kapot is. Rijdt verstegen mee. En die maakt die fiets te plaatsen en als het niet gaat krijg je een leenfiets. Dus dat is allemaal perfect. Is een korte discussie tussen de VVD en, en Pieter. Ja, dus de fietsviernaar. Overigens ook volgende week, en dat moet je natuurlijk weten... Ja. is de collecte voor het Rode Kruis hier in Zandvoort. En de opbrengst is voor 100% voor het Rode Kruis Zandvoort. En ze willen zo graag een moel hebben. Dat is zo'n klein karretje. Die hebben ze toch? Nee, die hebben ze niet. Een golfkar, daar moet je twee vergelijken. Okay. Daar kunnen ze mee door de duinen rijden bij het circuit. Als er races zijn of grote evenementen op het strand. Want wat zijn ze nu wel. hebben, zijn lenen de moel van de rennersbrigade Bloemendaal. Nou ah, ja, die heeft hem zelf nodig. Dus ze willen daarvoor dat geld. Wanneer is die uh, volgende, collecte? Volgende week, maandag tot en met vrijdag, is de collecte voor het Rode Kruis Zondvoort. De hele week voor een nieuwe mul. Goed. 30 juni is er s'avonds weer het midzomernachtfestival live muziek in de straten van Zandvoort. En dat gaat vanaf 8 uur avonds En dan van 6 tot 8 juli de Britische Race Festival op circuit Zandvoort. En dat beloven ik want er komen een hoop Britten naar Zandvoort toe. Het is natuurlijk niet alleen Britse Race Festival, het is ook Brits Festival in Zandvoort. En er gaan allerlei uh, Britische dingen weer gebeuren. Hè. Er worden op zaterdag en zondag met British cars door het dorp gereden. En, nu kan het uh, nog. Nog geen Brexit. Dus, uh... Nee, nou ja. Er staat ook bij het circuit straks. Uh, u verlaat nu Europa. Dus misschien is er al een kleine hint gegeven. Die, die, die kant is er al een beetje opgegaan. Maar goed, er is van alles te doen in Zandvoort uh, van vrijdag tot en met zondagmiddag. Uh, niets is te gek. En ook daar kan je kijken bij de VVV Zandvoort. Jem. Yep. En dan gaan we in het zand, want van 9 juli tot november hebben we de Europese kampioenschappen zandsculpturen festival in het centrum en op de boulevard met een verwijzing naar Leonardo da Vinci, geloof ja, ik. Hè? En uh, voor de liefhebbers er is er besloten om dit, en ook al getekend, om dit nog een paar jaar voor te zetten. Geweldig. Nou, dan gaan we natuurlijk ons opmaken, en dan weet je alles van de Pride... Ja, nou ja, de Pride uh, wordt weer een geweldige uh, festiviteit. We zijn uh, druk bezig met, uh, met ontwerpen van, van spandoeken, vlaggen en noem het maar op. Wij verwachten een enorme drukte, omdat... Uh, uh, Waar praat je dan over? Wel, uh, nou, over drie dagen. Hoeveel nee, duizenden mensen? Uh, nou, ik, ik schat, uh, uh, zo'n parade schat ik toch wel zo'n 1500-2000 mensen in. Zo. En uh, daarnaast zijn er nog wat, wat dingen. Er is dus een hele mooie fototentoonstelling in het museum. Die gaat 6 juli al open. Dus er zijn wel dingetjes en ook daar kan je kijken bij uh, uh, Facebook Pride at the Beach. Oké. Okay. Uh, en wat en doen ze dan die drie dagen hier? Nou en uh, uh, de pijlers zijn drie, uh, drie feesten zal ik maar zeggen. Hè? Want dat is ook een beetje je uitingen. Iedereen mag uh, doen en laten wat hij wil. En dat komt uh, uh, al tot uiting in de parade. Maar omdat het vorig jaar al eigenlijk al druk was in het dorp... Gebeurt er nu al wat op het Kerkplein, daar kan je al uh, een beetje in de, in de sfeer komen. De parade is natuurlijk een van de, uh, van de hoogtepunten naar het Raadhuis toe, Raadhuisplein toe. Daar wordt uh, de delegatie uit Amsterdam, want het zit ook nog onder de vleugels van Amsterdam uh, Gepraat, wordt ontvangen. Dan wordt de, daar de drie dagen geopend met een, uh, een groot feest op het Raadhuisplein. En om zes uur gaat dat verder op het Gasthuisplein en, uh, en de Halstraat. Geweldig. Overigens, Utrecht heeft er nu ook mee begonnen. Hè? Die wil het ook gaan doen. Nou ja, je, je ziet er steeds meer, want dit weekend is er in Gouda ook een, een, een gay parade. Utrecht is ermee begonnen. Ja. Het, het, het slaat aan en het, uh, de, de groeperingen die gaan zich gewoon in steeds grotere steden uiten daarop. Oké. Okay. En het strand is daar natuurlijk een uitgelezen uh, locatie voor. Ja. In Ook is er nog steeds. Iedere eerste maandag van de maand een nabestaande groep. En die is van half twee tot drie uur. En elke eerste dinsdag van de maand om half elf. Digitaal spreekuur voor al die vragen over iPad, tablet, smartphone enzovoort. Ook bij Ook Zandvoort. Ja, en voor de gymnastiekers. Er is medische gymnastiek. Waarom elke vrijdag. Waarom kijk je naar mij? Nou, misschien een beetje gymnastiek. Oh. Golven <laughs> doe je ook al niet meer, dus dat scheelt. En dat is om kwart over negen tot kwart over tien. Ook in de Vlamingstraat 55 bij Ook Zandvoort. En de herhaling... Ja, ga verder. Alle informatie die uh, over voorgaande dingen uh, gezien, pluspunt, kan je bij pluspunt www.pluspuntzandvoort.nl uh, bekijken. Of ga gewoon lekker langs. De haling van dit programma, voor de luisteraars, is aanstaande donderdag van 8 tot 10 uur. U gaat naar uitzending gemist, uh, www.zfmzandvoort.nl. U vult de datum en de tijd in. Let op, een uurtje later invullen op de computer en dan krijgt u dit programma... Live helemaal weer terug te horen. Mooi. Dit was de agenda bij Kleinhoek. Klein stukje muziek. En dan worden we vanzelf weggeduwd door het nieuws. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.